van Wimpton. Two of us Tot zo. We look for love, no time for is It don't make no flowers good. Good things might come to those who wait, not to those who wait too. We got to go for all Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles we are past. Just the two of us. You and I.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 President Knot van de Nederlandse Bank denkt dat Nederland uit de recessie is. Veel seinen staan op groen en de wereldeconomie trekt aan. En dat is altijd een belangrijke indicator voor Nederland, zegt Knot. De bankpresident zegt verder dat er in bepaalde regio's in Nederland... een einde lijkt te komen aan de daling van de huizenprijs. Hij benadrukt wel dat de officiële cijfers over de economie... in de groei in het derde kwartaal nog moeten komen. Amsterdam gaat zelf de kwaliteit van basisscholen controleren. Onafhankelijke inspecteurs bezoeken eens in de vier jaar de lagere scholen. De deskundigen kunnen dan individuele aanbevelingen geven aan leraren of bestuurders. Zulke experts bestaan nu nog niet. Volgens de gemeente en de schoolbesturen nemen de Amsterdamse deskundigen niet het werk over van de onderwijsinspectie. Ook die blijft basisscholen in de hoofdstad gewoon controleren. Een reeks van aanslagen in Egypte vanochtend. nabij Cairo zijn vijf soldaten gedood. In Sinaï vond een aanslag plaats op het hoofdkantoor van de Veiligheidsdienst... en in een buitenwijk van Cairo viel een raket op een overheidssatellietstation. Het is onrustig in het gebied. Drie dagen geleden werden twee militairen door gemaskerde mannen gedood. En ook in de rest van Egypte is de veiligheidssituatie verslechterd... sinds het afzitten van president Morsi begin juli... Gisteren vielen tenminste 51 doden bij rellen tussen aanhangers van Morsi en tegenstanders van het bewind. De Taliban in Pakistan dreigen Malala Yousafzai opnieuw aan te vallen. Het heeft een woordvoerder van de militante groepering tegen CNN gezegd. De 16-jarige scholieren overleefde vorig jaar een moordaanslag en woont sindsdien in Groot-Brittannië. Volgens de woordvoerder is Malala doelwit omdat ze in propaganda tegen de Taliban wordt gebruikt.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 One, true tea. Goedenavond allemaal. Ja, je moet niks terug zeggen hoor. Allora. Ik ben met de fiets gekomen. Ik wist dan nog van met de Olympische Spelen. De Nederlandse wielrenners, die hadden daar ook allemaal zo'n aerodynamische toeter op hun kop staan. Hè? Die dachten dat ze gingen daarmee gingen tien seconden sneller rijden dan het wereldrecord. Ik zeg, wauw. Dat heb ik ook nodig. En ik heb dan thuis van een rood vingerhoedje uitgerokken... Uh, <lacht> ...mij zoiets gemaakt. Want ik kom overal een half uur te laat... ...maar sinds dat ik dat op heb... ...ben ik overal tien seconden sneller dan een half uur te laat. <lacht> en eh... Uh, ja, zelfs als ik met de wagen ben, hè, als ik per auto rijd, ook altijd eerst die pot op mijn hoofd... Voor als ik op de autosnelweg tegen 170 per uur met een kop door mijn raampje steek. Fiu! Veel minder verbruik en alles. Ik heb natuurlijk altijd een beetje onkosten vanwege het feit dat mijn nachterste zetel helemaal kapot gestoken is. En die lifter die ik mee had zijn neug ook hij had geluk, hij had er toevallig twee bij en ik moest dan door zo'n klein dorpje en dan was daar zo'n beetje file en ik dan die meneer zijn rolstoeltje reed maar zes per uur ik had daar onmiddellijk twee politiemannen aan mijn raampje tegen de dek, wat is dat hier urbanus? je mag hier niet toeteren, je staat hier recht over het ziekenhuis, verboden lawaai te maken, duizend frank boete en onmiddellijk te betalen oelala ik had alleen maar een briefje van 5000 bij, alstublieft. Ja, maar zoveel, dan hebben wij geen wisselgeld. Ah, wel, da, da, da, da. <tied> Mijn eerste goeie. <tied> ik moest dan te voet verder en eh, ik werd onderweg altijd lastig gevallen door wilde konijnen. Die dachten dat dat een wortel was. Maar ik heb het hem gezegd. Huil, kuikens, op een echte wortel staat toch zo'n stom Hollands vlagje. Uh, weet je waarom dat die kleurenbandjes van Hollandse Do vlagjes altijd horizontaal lopen? Dan kunnen Hollanders Do hun vlagje verslijten tot tegen de mast. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, die, die konijnen die bleven maar langs mijn broekspijpen naar omhoog kruipen. Ik ben dan moeten gaan schuilen in het klooster bij de nonnetjes. Tring, help nonnetjes, ik word hier lastig gevallen door wilde konijnen. Daar begon het nog maar pas. Al die nonnetjes achter die wortel. Aaaaaah! Dat is allemaal niet waar hoor. Maar uh, dat betekent dus dat ik weer volop op tournee ben door Nederland. Ik speel de laatste tijd uitsluitend in Holland, althans voor wat het jaar 35 betacht. Maar, maar, maar ik ben net terug van een grandioze tournee door Engeland. Dat was daar ten en tander ander toen ik daar op dat vliegveld aankwam. Ik kom daar af die een trap gestapt van dat vliegtuig. Triomf! Triomf! Allee, ja, ik zei dat zelf. Je moet toch iets zeggen, hè, als we... Alleen Margaret Thatcher stond daar, het opperhoofd van een boerinnenbond van Dengelsmannen. De en, uh, well, ik had daar een geschenkje meegebracht, iets dat ik zelf gekweekt had, met een tuin, een braadkip. Hier, hier, Mrs. Thatcher, real breed kieken. Oh, thank you, Mr. Erbenis. En uh, komt er zo nog een andere vrouw tussen ons twee gesprongen met zo'n collectebus? Tjik, tjik, tjik, tjik. Please, Mr. Erbenis, for my poor children. Ik zei, fuck off! Ja, hé, hey, Ik zal die daar een beetje geld gaan geven, zeker voor haar poort te schilderen? Kom aan, dat en, uh, Thatcher, die werd ongeduldig. Kom aan, on, Erbenis, follow me. Die kruipt in zo'n chique witte Rolls Royce... Brrr. Ik had van ons Belgische ambassade ook zo'n rolster met haar beschikking gekregen. Ja, een lelijke oude occasie, die precies al een accident gedaan had. Dat stuur stond helemaal mis. En kon aan die pedalen niet aan. En op een druk kruispunt blokkeerde men een motor. Bee. Hé, wat is de madder? Wat is de motder? Direct een heleboel Engels, Engelanders mannen rond. En, uh, Thatcher vanuit de zijstraatje, er hey, niet, keep quiet, keep quiet. Hey, ik zal u nog eens een kip meebrengen. Zat ze nog maar twee minuten, ze was alweer kwijt.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 Cause you're a good girl and you know it I know exactly who you could be Just hold on, we're going home Just hold on, we're going home It's hard to do these things alone Just hold on, we're going home I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 Jordan. En dat nummer heet Hold on, we are going home. Nou nog niet hoor, want we moeten hier voorlopig nog tot twee uur blijven, want we zijn nog lang niet klaar. En uh, daarvoor natuurlijk een prachtig stukje Urbanus. Uh, volgens mij live opgenomen in Carré. Helemaal geweldig met, zijn, uh, met dat stuk met die prachtige uh, ware <laughs> aerodynamische handen. Dit zijn de Heavenly Brothers. Dat waren de Everly Brothers een liedje geschreven trouwens. Door Paul McCartney. Dat lijkt me leuk hè. Vroeger dat de Beatles pas begonnen. Klonken John Lennon en Paul McCartney samen ook vaak wel een beetje als de Everly Brothers. Dat waren ook wel inspiratiebronnen voor ze. Het ja, is toch wel leuk als je dan later uh, succesvol bent. En je mag dan voor die mensen een liedje schrijven. Ja geweldig. On the Wings of Nightingale. Paul McCartney schreef het. En de Everly Brothers die zongen het. Jawel is The New Shining. Run, baby, run! You can laugh all you want, but you're not full. There's no escaping you. Shining en uh, hun nieuwste single en uh, die heet uh, Run Baby Run en dit is Coldplay Atlas Komt niet op het nieuwe album trouwens het komt uit een film, dus dan weet u dat vast Some saw the sun Some saw the smoke Some heard Het nummer het komt uit een film. Ik kan zo hier vandaan even niet zien welke film. Maar de... The Hunger Games. Oh, The Hunger Games. Kijk, daar heb je, heb je Angela weer. Hè? Die weet dat dan allemaal. Hè? Die weet alles. Ja, die weet alles. Uh, The Hunger Games. Daar komt het uit, die film. En ik hoorde van de week dat uh, Chris Martin uh, van... Uh, Coldplay gezegd had, dat dit stuk niet op het nieuwe album van Coldplay... wat er binnenkort aankomt, uh, gaat verschijnen. Dus uh, dit is echt een single die echt uit die film vandaan komt. Nou, ook leuk, toch? Ja, vind ik wel. Um, even kijken, gaan we dit niet doen? Ik weet het niet. Geen flow idee. Nou, dan de Doobie Brothers maar. Haha, van het album The Captain and Me... And it's a long train running. ...van het album The Captain and Me. Dat is 1972. Long Train Running. Keep Ja hoor, hij is er weer, dames en heren. Zijn scooter heeft hem weer keurig thuisgebracht. Nou, dat is weinig gescheld trouwens. Oh, is het zo? <laughs> ja, ja, ja, ja. Kom je Zwarte Piet tegen. Rutte en Anselaar. Weet je wat het is? Nou? Ik reed vanochtend om acht uur even een krantje halen bij De Bruna. Dat is de enige keer dat ik de Hanels lees, is op maandag voor de regionale sport. Ja. En ik kom bij De Bruna en mijn brommertje doet... Mm, oh. Zonder benzine. Ah. Maar, was niet prettig. Nee, toen moest je uh, En het lopen natuurlijk met, met je benzinekannetje. Ja, ja, ja, ja. nou, je, je weet hoe mijn benen zijn. Dat werkt ja. niet altijd prettig meer. Nee. Dus ik heb er ongeveer drie kwartier gestaan. Ik had gebeld, uh, hulp kwam niet. Hij heeft waarschijnlijk ook niet oproep gekregen. Huh. En uh, toen heeft uh, gelukkig uh, onze grote Jacques Balkenende, echt uh, van van Bruna, Balkenende, die heeft mij geholpen. Oh. Oh. Je vroeg aan een uh, klant van hem die je goed kende van zou jij even een dat gingen we even laten met een Coca-Cola fles benzine halen. Zo. So. Dus maar dat heeft me wel een uur achteruit geworpen met mijn werkzaamheden. Ja, dat is vreselijk natuurlijk minder prettig natuurlijk. Ja, dat is minder prettig. Ja. Maar goed. Ik, over mij, ik ga niet zitten klagen verder. Nee, dat nee, nee, moet je niet doen, joh. Ik wil het hebben over het afgelopen weekend, ja. waar het uh, toch weer het een en het ander in Zandvoort is gebeurd. Um, ten eerste wil ik even melden aan de luisteraars dat uh, afgelopen vrijdag is officiële opening geweest van het bezoekerscentrum van National Park uh, zuid kennemerland Daar moet je een keer naartoe gaan. Het is geweldig. Grandioos. Helemaal perfect. Dat is dus afgelopen vrijdag officieel geopend. Is dat bij de waterleiding Duinen? Is dat bij de waterleiding Duinen? Nee, nee, dat is op de, zon, op de, op de uh, zeeweg. Ja. Dat, daar is dus de ingang van het Nationaal Park. En daar okay. is het nieuw bezoekerscentrum gekomen. Oh, Oké. Okay. Prachtig, mooi geworden. <coughs> eh, uh, Aan de overkant van het oude bezoekerscentrum. En wat daarmee gaat gebeuren, wat ik liever weten. Dat merken we vanzelf alweer. weer. Ja, ja daar hadden we natuurlijk uh, nog... Uh, ja, eh... Uh, de korendag. Kore op zaterdag. Ja, dat was super weer. Uh, ik ben daar heel even geweest, want iemand anders zou er verslag van gaan maken. Uh, een ander heeft ook foto's gemaakt. Uh, het was geweldig, echt waar. Uh, dat dikke was, er rond een uur vallen, ik een de gewoon stampen vol. Of je dat dan wilde niet, vol. Vol, vol, vol. En het schijnt zo de hele dag geweest te zijn. In ieder geval in de namiddag. Het was prachtig weer natuurlijk. Maar wie daar misschien wel indirect last van hebben gehad, dat zijn de kunstenaars die aan de kunstkracht 12 deelnamen. Ja. Want zaterdag, ja, ja, ja, ja, ja, zo is het nou helemaal goed, de zaterdag was uh, mooi weer, maar ze hadden het niet echt heel erg druk, dat is wel eens anders geweest. Gelukkig is dat uh, op de zondag uh, omgedraaid en was het een grandioos feest bij, bij al die ja, kunstobjecten, schilderijen, beelden, um, je, ik kan het niet zo gek voorzien, maar het bestond er gewoon. En dat allemaal gratis te bezichtigen op uh, 16 locaties. En ik meen dat er iets van 40 uh, uh, kunstenaars deelnamen eraan. Waarvan het grootste gedeelte lid zijn van de BKZ, Beeldende Beelden van de Kunstenaars Zandvoort. Mm -hmm. Er zijn ook wat mensen uitgenodigd van, van, van andere verenigingen. Uh, kom bij ons exposeren. Het uh, is geweldig geweest. Prachtig mooi. Hele schitterende dingen gezien. En uh, ja, dan hebben we natuurlijk uh, op zaterdagavond nog de Disco Fever in het Wapen van Zandvoort. Ja. Ja, dat ben ik dus niet geweest. Dat <TA> nee, hè? Ja, kan ik me al voorstellen. Ja, het nee, nee, nee, is gewoon mijn muziek niet klaar. Nee. Euh, daar kan, kan ik ook niks aan doen. Euh, het is nou eenmaal mijn smaak en dat dus is gelukkig ook, daar ben ik blij om. <daad> maar goed, het, is, het schijnt heel erg druk geweest te zijn in het wapen. En uh, voor herhaling, Fatma, maar dat zijn alle drie de keren of vierde keren dat nu die About 40 Plus pagina, die Facebook pagina, een feestje organiseerde, dat het gewoon goed is geweest. Er ja, ja. is dus duidelijk vraag naar. Goed. En dan hadden we nog op uh, zondagavond, en daar ben ik wel bij geweest, Culture at the Beach. Daar waren uh, zo'n twee keer, was, nee drie keer uh, was het, is het nu georganiseerd. De eerste twee keer bij drie vaste standpaviljoens. En nu waar, was het dermate druk die laatste keer dat ze hebben gezegd van dit jaar, 2013, doen we een vijf standpaviljoens. Nou, het was geweldig. De, wat gebeurt er dan? Je, je schrijft in voor het diner met vier gangen, tussen de gangen in... En komen er uh, stand-up comedians, muzikanten, uh, uh, verhalenvertellers... die komen daar uh, gewoon een dingetje doen. En het is ontzettend gezellig. Ik wil zelf bij uh, de Club Natiek aanschrijven. En dat is gewoon een volle bak. Ja toch wel, 80 man zomaar. Lekker, en dat is georganiseerd door de Lions Club Zandvoort. En het geld wat daarmee verdiend wordt, want ik meen dat je 75 euro voor een goffert moet betalen. Het merendeel gaat naar het goede doel. En dat zijn de goede doelen die uh, Lions Club Zandvoort, met name naar. naar... ...ouderen en kinderen uh, organiseren. Ja. Goed initiatief dus. Ja, ja, en dan, ja, Toch, en dan hebben we nog... ...vanavond hebben we ook nog even... ...toch even helpen te herinneren. Help want het was meerdig dat er over verteld werd. Het is Chess in de Krocht... ...en daar komt echt een geweldige saxofonist. Die man is dermate goed. Die, uh, ja, die speelt in de hele wereld. Ja. En uh, de entree bedraagt, let op, 15 euro, maar komende zondag is er nog een jazzconcert in de kroeg van dezelfde serie. En als je nou twee kaartjes koopt, krijg je gewoon een tientje reductie. Dan krijg je gewoon 20 euro. Dat is leuk. Goeie zaak. Goeie ja. zaak. Ja. ja, en vanavond de Scott de Hamilton, de de Hamilton de dat is echt een Scott van Hamilton de beste. Scott Hamilton is echt grandioos, ja. echt geweldig. En dan heb ik nog een nieuwtje, want oh. vandaag om 4 uur... Ja, op de rotonde, uh, bij het Badhuisplein dus, wordt een ja een Wall of Love wordt daar uh, geopend. Okay. Dat is een initiatief van Roy Dijs. Ze zetten daar een hek neer. En dan kunnen de verliefde celletjes een, een slotje aanhangen. Je weet het, het begint overal in de hele wereld te komen. Nou, dat hebben we dus in Sandswet ook. Dat is gesponsord door een paar lokale mensen en wat bedrijven. En dat wordt vanmiddag om vier uur geopend. Okay. En, uh, ja, van harte welkom om te komen kijken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is op het Badhuisplein, zei je? Op het Barthuisplein, zeg maar. Oh, oké. Wat volgens mij een rotond heet. Ja, ja, oké. Okay. Dus, uh, dus bij het casino daar, zeg maar. Oh, ja. En oh, ja. dat is dermate slim in elkaar gezet. Als zo'n hek vol is, kunnen ze er makkelijk een nieuw hek aanplaatsen. Ja, ja. Het zijn gegalvaniseerde hekken, zodat het niet roest. En er komt een, een, een, een, een edelstalen plaatje met de namen van de sponsors terecht. En, uh, nou ja, vanmiddag vier uur. Vier uur? Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Ja, We zijn weer helemaal eruit. Ja. En uh, Zwarte Piet ja. moet blijven. hè? 100 procent. <h 500> ja, echt wel. Met je vieze buitenlandse tingels aankomen. Oh, wat zeg ik nou? Oh, joh! Jo. Oh. Oh. Oh. Oh. Dat mag je niet aankomen. Dat is, dat is, heilig. is heilig. Dat is heilig. Dat is heilig bij mij, ja. echt waar. Nou, ja. bij iedereen. Ja. Ja. ik denk het ook. Vind ik ook. Ik het ook. Ja, of je er nou in gelooft of niet, maar het is wel een stukje Nederlandse cultuur. Zo is dat. En dat dan moeten we gewoon houden. Ja. Dat vind ik, ook. vind ik ook. En de kindertjes ja, vinden het leuk. En, en, en wat, wat mij vaak opvalt, dat is dat ook heel de vaak... Kindertjes, hè? maar ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in bejaardenhuizen zitten. Of ja. verzorgingshuizen. Ja. Dat is ook prachtig. Maar het valt mij op dat ook heel veel gewoon buitenlandse kindertjes die dus die nu wonen... Dat die dat ook gewoon vieren. Dat is helemaal geen ja, probleem. Dat is ja, dus een of andere gek in Amsterdam. Waarom niet? Een of andere gek in Amsterdam, die heeft dat weer op zijn t-shirt gezet en weet ik het allemaal niet. Ja, die vindt het discriminerend. Ja, ja. nou ja. Oké, okay. als je dat discriminerend vindt... Want daar ken ik nog wel een paar dingen. Ja, verhuis naar de Sahara en richt je eigen model staat in, ben je klaar. Over zand geen, niet te klagen. Zo is dat. Ja, genoeg. <lacht> goed. Hé hey Joop, bedankt weer. Eh, misschien spreken we je vrijdag weer voor de agenda en zo wat er het volgende ja. week te doen is. Ik zit even te kijken. Mijn agenda is in ieder geval redelijk leeg op uh, tijd. Is... Oké, okay, jongen. We gaan in wel weer in de uitzending komen. Nou, hartstikke okay, gezellig. Oké dan. We kijken eruit. Oké. Oké, joh. Oké, okay, joh. We joh. Fijne week, week nog. Doei. Doei, doei. Doei. Dat is op dit moment met het nummer Roar. Bedankt Job Joop van voor zijn uh, bijdrage aan dit programma. En uh, wij gaan door met uh, de Boxer Rebellion. Haha, Diamonds little thing, did you feel something? Did you always want me to be something? To mend a broken heart From a devil of shallow nonsense Turned your word upside down What I ever said didn't mean something What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 I'm to blame to face From, hey boy, where did you go? I left my passion in the good old-fashioned We ook nog een stukje, maar het is ineens zomaar afgelopen. Queen was dat, met Good Old Fashioned Loverboy, een van de ja, minder bekende werkjes van Queen, maar wel leuk, daar gaat het om. De Dit mm. is Amy Winehouse. Mm. Black is black. In België noemen ze dat trouwens Amai Huiswijn, hè? Ja. Is black. En uh, wat is nou de, de, uh, ja, zeg maar de link tussen Amy Winehouse en Paul McCartney? Ja, dat, dat is nou weer... Hè? Is daar een link tussen? Ja, dat is er wel. een Beetje zijden, maar het is er wel. Want uh, de producer van Amy Winehouse heeft ook de nieuwe single van Paul geproduceerd. Dus, nieuw. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. If I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Guarantee, we got nothing to we'll lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me.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 Vandaag precies over de week. Althans, daar komt hij uit in Engeland. En de 15e komt hij in Amerika uit. De nieuwe cd. Van Paul McCartney. Nou, ik denk dat dit zo'n beetje de laatste gaat worden voor vandaag. Michael Bublé samen met Brian Adams. After all.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 studio binnenlopen en zo kan je er alweer uit. Ja. En dan heb je twee uur tussen gezeten. Ja. Heb jij het gemerkt? Nee, dus eigenlijk niet. Ik ook niet. Nou, hoops. Goed, ik ga naar huis. Ga met mijn nieuwe telefoon spelen. Tenminste, als hij binnen is. <laughs> uh, uh. Ja. Ja. Zijn we toch gek, he, met die dingen. Goed, in ieder geval, uh, dit was uh, CFM Lunch voor deze maand op de 7 oktober, dames en heren. Woensdag zijn wij er weer.